Drie uur. Marjette Krol met het NOS Journaal. Zometeen wordt in Den Haag een stille tocht gehouden... voor de vrouw die op 4 mei werd doodgestoken in de Scheveningse Bosjes... bij het uitlaten van honden. De verdachte is Thijs H., die ook wordt verdacht... van het doodsteken van twee mensen op de Brunsumer Heide. Ook de Haagse burgemeester Krikker loopt mee in de stille tocht. Tegen RTV West zei Krikker dat ze bij de familie langs is geweest... Vanmiddag loopt ze mee om nog eens aan de familie duidelijk te maken... dat mensen achter hen staan. De politie zoekt getuigen van een schietpartij... in een parkeergarage in het centrum van Amsterdam. Vannacht werd daar een man van 26 uit Almere doodgeschoten. Agenten op straat, die daarover werden aangesproken... vonden de zwaargevonden man... die later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. Mogelijk ging er een ruzie vooraf aan de schietpartij. De politie heeft vier mensen aangehouden... Drie jonge mannen uit Amsterdam en een jonge vrouw uit Diemen. Het kabinet wil dat er een Europese aanpak komt... van grote internetbedrijven, zoals Google, Apple en Facebook. Hun dominante positie is onwenselijk... want dat belemmert de komst van nieuwe ondernemingen... en beperkt de online keuzevrijheid van consumenten, vindt het kabinet. Staatssecretaris Keizer praat daarom met andere EU-lidstaten... over Europese maatregelen om de macht van de techreuzen te beperken. En de Amerikaanse oliemaatschappij Mobil heeft buitenlandse werknemers weggehaald van een olieveld in Irak. Ze zouden zijn overgebracht naar Dubai vanwege de oplopende spanning tussen de VS en Iraks buurland Iran. Washington heeft militair materieel naar de regio gestuurd en de sancties tegen Iran aangescherpt. Het weer geregeld zon, op een paar plaatsen een bui, mogelijk met onweer. Maar met 20 tot 23 graden is het vrij warm, morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4, de richting Amsterdam... staat tussen de Hoek en Knopend Badhoeverdorp... een file met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt de wegwerkzaamheden. Naar ook een file op de A9... Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Badhoeverdorp en Amstelveen een kwartier op onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek...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 It's <laughs> just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 Uh, uh, jij, jij bent uh, racefan nummer 1 en dat, uh, ik denk dat heel Nederland dat inmiddels ook erkent. Ehm. Uh, uh...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 Or drive getting into town, and just slipping on my own LSD, riding right that troublebound. And it starts up north from Hollywood, water on the driving side, concrete mountains wearing up, throwing shadows just about by. Sometimes. Place to be a running Lakeshore Drive, and there's no peace to mind the place you see I'm riding on Lakeshore Drive. And there ain't no road just like it, the where I found. A running south on Lakeshore Drive, getting into town, just slipping on my own LSD. Riding that trouble -bound.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 Dat kwam ja, zo'n beetje hoort zo erbij, bij waar hier, hier bij de Ja, dat bij is wel Oger. gebeurd. En, en gisteren ja. is er iemand tijdens de trainingen uh, dusdanig uh, gecrashed dat ze voor, voor controle naar het ziekenhuis moest. Hey, ik moet even opzoeken wie dat is geweest. Dat Markie? is uh, Sandra Schuurhoff. Uh, Precies, dat ja. was Sandra Schuurhoff. Dat was in de Masters uh, bocht, maar. Hij heeft vandaag meegedaan? Ja, het oh, is toch altijd uh, standaard dat er even uh, gecheckt wordt uh, of alles nog heel is. Uh,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 Поехали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 Hoorde. Toen zei hij, maar dat was geen Formule 1 wat jij hoorde. Ja, wel, maar... Toen zei ik nou en of, ik kende het echt. Dus. In dat veld zijn twee Formule 1. Wil je even luisteren Joop? Actief. Willem weet het hè? Was wel en, Formule 1. En er is een Jaguar die er actief is. En okay. een Nero's Formule 1, een Orange. Een auto waar ooit de vader van Max uh, in gereest heeft. Oh echt, Jos? Het ja, weer, uh, ja mooi, mooi, mooi. En die gaan een race houden over twaalf ronden. Ja, Zodalig. en wanneer is Max weer te zien? Uh, ga ik even kijken op het uh, volgens mij tijds... rond kwart over vier zo'n beetje hè? kwart over vier vanmorgen ja. heeft uh, dit is de derde geloof ik uh, vandaag ja. de eerste heeft hij gedaan uh, samen met Pierre Gasly zijn ja. teamgenoot bij de tweede kon pas Gasly niet meedoen want er waren problemen met de versnellingbak uh, oh, van die jee. andere Red Bull ja dat heb je met de en dat is even afwachten uh, of hij dat uh, dadelijk weer samen wel kan gaat doen. doen ja of dat dan wel kan oké okay, oké okay. en uh, ik heb verstappen ook voorbij zien komen in een bus hè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 Oh, daar, gaan de, daar zijn de Formule 1 auto's. Dus onder andere, mensen onder in Zandvoort... Uh, daar gaan ze hoor. Ah. Ja, hoor eens even. Ja, dat is <laughs> ja, het mooiste ja, geluid hè? Ja, dat is het mooiste geluid. Dat krijg je maar er een straks wordt het nog, nog mooier als je op volle oh. snelheid ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind het nu al prachtig. Ja. <laughs> ja. Maar hoe is de stemming uh, ja, het is overal? Ja, is altijd goed achter... natuurlijk hè. En de uh, stemming wordt bepaald door het weer. Nou ja, ja. beter als dit kan je het niet hebben. Niet, niet hebben, te koud, nee. niet te warm. Nee, uh, precies. Want als het te warm is, dat hebben we... om af te koelen. Ja.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 ja, je hoort en ziet dingen ja, die gewoon niet dagelijks zijn. En toch alvast een heel klein voorproefje op wat ons volgend jaar weer te wachten staat, hè? Ja, je ja. kan het niet gaan vergelijken. Tuurlijk natuurlijk niet. Formule maar het, 1 het, het, is het, totaal anders dan ja. doen Maar ja. de hele sfeer, het, een groot ja. sportevenement is ja. altijd bijzonder. Ja, en er is natuurlijk ook voor de kinderen van alles te doen. En voor ieders wat wils, hè?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 Stevig, was dat was een hele stevige hand. Dan denk ik, ja, je moet toch wel spierballen hebben, denk ik, hè? Of is dat niet echt noodzakelijk? Nou, dat is niet echt noodzakelijk. Oh, die heb jij toevallig. Maar je mag wel ja. enigszins conditie hebben. Ja. Ja. ja, en geldt dat ook voor administratieve functies binnen defensie? Elke militair die doet jaarlijkse conditieproef. Okay. Dus, ook een, Ongeacht dus er hoort gewoon functie. een bepaalde fitheid bij hem. Dus, ja, en okay. dat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 Mooi hè, hoe dat dan overgaat, iedere generatie, hoe dat meeloopt. Ben je zelf ook racefan, net als wij? Ja, ik ben echt wel trouw, trouwfan en als Formule 1 is, dan zit ik ook daar echt wel voor de buis. Net als wij. Ik val ook echt wel met de neus in de boter om hier aanwezig te zijn. Ja, dit is geen krimp. Dan wens ik jou nog heel veel plezier en succes vandaag. Morgen zijn jullie er ook nog neem ik aan. ja. En dan, uh, nou ja, ge, geniet van ja, de, van de en geluiden en, en de, en de sfeer. Uh, en, en bedankt dat je onze gast hebt willen zijn. Geen dank. Oké, dank je wel. blue sky.